Het is 8 uur. Het treinverkeer rond Amsterdam ligt plat, meldt NS. Ook rijden er geen treinen naar en van Schiphol. Volgens de NS is de oorzaak een combinatie van wisselstoringen... mede veroorzaakt door de sneeuwval. NS weet niet hoe lang de storing gaat duren. Er was al aangekondigd dat er ook morgen een aangepaste dienstregeling geldt. En Schiphol overigens heeft een groot aantal vluchten geschrapt... en waarschuwt voor vertragingen. Het KNMI heeft voor bijna het hele land code oranje afgegeven. Een waarschuwing voor extreem weer. In Limburg en een deel van Noord-Brabant, omdat daar mogelijk is in de rest van het land in verband met de sneeuwval. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de sneeuw tijdens de spits morgenochtend mogelijk nog steeds voor problemen zorgt. Politie en hulpdiensten zijn op zoek naar een man van 58 uit Bodegraven die vanmiddag niet is teruggekomen van een schaatstocht op de Nieuwkoopse plassen. Hij was vanmiddag vertrokken met een warmtescanner, wordt naar hem gezocht en ook door een duikploeg van de brandweer. Ministers op Curaçao moeten persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor mismanagement en verkwisting. Het parlement van Curaçao heeft een motie van die strekking aangenomen na de twee jaar verkwisting en misbruik door de voormalige regering Schotten. De regering van Schottes opvolger Betrian is nu bang dat in de zomer haar leveranciers en ambtenaren niet meer kunnen worden betaald.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 Het weer, vannacht in het midden en noorden sneeuw, in het zuiden geleidelijk droger. Minima tussen de min 2 en min 6, maar gevoelstemperatuur door de oostenwind rond min 13. Morgen sneeuw in het noorden en daar blijft het vriezen. In de rest van het land nog wat motsneeuw en daar maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Met goedkope kip lokken supermarkten zoals Albert Heijn en Jumbo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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Kleine dingen kunnen soms ineens een gruwelijk groot verschil maken. Een paar bacteriën bijvoorbeeld maken het verschil tussen een huilbaby... of een baby die gewoon lekker doorslaapt. Hoe dat zit, hoort u zo meteen. Of moeilijke slapers of mensen die altijd fris wakker worden... wetenschappers vonden bij beide groepen net een ander stofje in de hersenen. We bellen straks de onderzoeker. En hele kleine zwarte puntjes in de hersenen zouden wel eens het verschil kunnen betekenen tussen wie Alzheimer krijgt en wie het niet krijgt. Verder stoppen we de caviar maar weer eens in de magnetron. En we beantwoorden de vraag wat er zou gebeuren met de aarde als iedereen op aardwarmte zou overstappen als energiebron. Allemaal wetenschap. Eerst maar eens afvragen wat wetenschap eigenlijk is. Ik heb geen tijd. ik heb geen tijd, sorry. Ja, ik moet al vandoor. Mijn moeder zit in de auto te wachten. Mijn excuses, ja. Dank je. Mijn dochter gaat komen. Die gaat u beter, want ik ben een beetje doof. Dat weet ik niet. Nee, dank je wel. Nou, dat zegt me, zeg me niks en boeit me niet. Helaas, in de kaars. Wetenschap, ja, dat is meer als, als je alles weet natuurlijk, hè. Over de media, alles, alles wat met, met de dingen te maken heeft, toch wel. Ja. Ja. Misschien dat de wetenschap soms ook uitkomst zou kunnen bieden. Bijvoorbeeld als je een huilbaby hebt. Want het zou je maar gebeuren. Die, die, uh, als die verder ook maar heel lief is. Maar een huilbaby. Uit onderzoek van deze week, deze week gepubliceerd blijkt dat, als je, uh, dat je aan de darmflora kunt zien... of een baby later een huilbaby gaat worden. Ontwikkelingspsychologe Carolina de Weert van de Radboud Universiteit... sprokkelde voor dat onderzoek de ontlasting bij elkaar van zo'n 200 pasgeborenen nou, Hartelijk welkom. Zullen we meteen met dat gedeelte beginnen? Want dat lijkt me het minst aangename. <laughs> nou, dat was eigenlijk heel makkelijk. De ouders, waar we heel dankbaar voor zijn... die hebben dat verzameld van de luier van het kind... met een soort uh, lepeltje. En in de vriezer bewaard. En dat gaat heel goed. En dan kreeg u eigenlijk... dat in, in, in trommeltjes bij elkaar. En, ja. uh, uh, wist u toen al meteen wat u daarmee wilde gaan doen? Ja, ik had al een duidelijk idee. Alleen ik had de middelen nog niet. En het zijn hele dure analyses. Dus... Um... Ik wist waarvoor ik het wou verzamelen, maar uh, ja, het duurde vijf jaar voordat ik de juiste persoon vond... in de vorm van professor Willem de Vos van de Wageningen Universiteit... om mee samen te werken en ze te kunnen analyseren. U kende de baby's, u had de ontlasting. Wist u dan ook precies van welke baby uh, een helbaby was en welke dat niet was? Nou, we hebben bijna 200 baby's, dus we hebben... de Ouders uh, laten invullen wanneer het kindje huilde. Rond zes weken en vier dagen lang. Dus ja, dat scoor je in grote formulier. Dus ik weet niet natuurlijk individueel welke baby veel huilt of niet. Maar dat, die gegevens hadden we wel. Ja. Kun je dat eigenlijk zo scherp stellen? Het, het verschil tussen een helbaby en een niet -hel baby? Ja, dat is iets wat uh, afgesproken is binnen de, de wetenschap en uh, kinderartsen. Dat als een baby drie weken lang, drie uur per dag huilt... tenminste drie dagen in de week, dus dat is de regel van drie, van Wessel heet dat... Uh, dan wordt het een huilbaby genoemd. Maar het is natuurlijk, uh, ja, huilen is een continuum. baby's huilen van één uur tot uh, zes uur per dag. En uh, die grens is een beetje ja, willekeur gekozen. Eigenlijk huilen baby's allemaal... Maar, maar sommigen doen het zo erg dat je het dan een huilbaby uh, gaat noemen. Nu uh, dit onderzoek, een opmerkelijke conclusie. Je kunt aan de darmflora zien dat de baby later een huilbaby uh, gaat worden. Hoeveel later? Wat, wat zegt dat precies? Nou, we kunnen jammer genoeg nog niet aan de vroege darmflora zien of het een heel wordt of niet, omdat onze onderzoek heeft geen oorzaak-gevolg uh, natuurlijk gemeten. Wat wij hebben gedaan is aan de hand van die 200 kinderen hebben we die 12 die het meest huilde gekozen en die 12 die het minst huilde, en die hadden complete uh, monsters van uh, ontlasting. Dus dat waren negen monsters per kind. En die hebben we met elkaar vergelijken. En wij vonden dat die twaalf, die houdbabys werden later al bij zeven en veertien dagen. andere bacteriën samenstelling hadden in hun darmen. Dus, maar we kunnen niet. We hebben het niet. Van, we weten niet of het oorzaak uh, relatie is. We weten niet of het een causale relatie is. Jammer genoeg. Maar er is dus een duidelijk verschil in de darmflora. Uh tussen huilbaby's en niet-huilbaby's? Ja, de huilbaby's hadden een darmflora die was veel minder divers. En uh, het duurde langer voordat het uh, ont zich ontwikkelde. En een darmflora is belangrijk dat het heel divers is. Babies worden geboren met een bijna steriel uh, darm. En heel snel, in de eerste uren na de geboorte, begint de kolonisatie. Dus beginnen bacteriën zich daar te vestigen. En het is heel belangrijk dat dat heel snel heel divers wordt. En uh, bij die huilbaby's vonden we dat al bij 7 en bij 14 dagen minder divers was. En ze hadden ook bepaalde bacteriën in hun darmen die anders waren dan de niet-huilbaby's. En dat waren bacteriën die uh, ontsteking veroorzaken, lage ontsteking. Uh, ook gas producerende bacteriën. En ook uh, minder van die goede bacteriën die juist tegen die ontsteking werken. Die vonden we ook uh, minder PDH-baby's. Dus ja, alles bij elkaar lijkt het te wijzen in de richting van uh, oorzaak van uh, huilen hè, door pijn. Maar ja, dat hebben wij net niet onderzocht. Dus. Even voor de duidelijkheid. Uh, de monsters van de ontlasting waren van uh, pasgeborenen. Dan, dan heb je het over hoe, hoe lang zijn die dan op planeet aarde aangekomen? Nou, wij vroegen de ouders om de allereerste poepje te verzamelen. Met, meteen de eerste. De allereerste. Dus dat is de, meconium hebben is hebben. heet dat. En ja. dat is een soort teerachtig ziet er eruit. Dus dat hebben de ouders verzameld, ja. De allereerste, en die is heel armoedig nog in bacteriën... omdat er nog niet zoveel bacteriën in de darmen zitten. En, uh, en daarna zeven dagen, 14 dagen, 28 dagen... en daarna rond drie, vier maanden. En wat opvallend was, is dat bij drie, vier maanden leeftijd... waar we vijf samples hadden, uh, geen verschillen waren meer... tussen uh, de houtbaby's en de niet-houtbaby's. Dus het lijkt alsof ze alleen maar een klein tragere ontwikkeling hadden... maar niet dat ze wezenlijk anders... Werden. Maar ja, we hebben ze gevolgd natuurlijk tot drie, vier maanden. Nu gaan we ze uh, opnieuw een uh, monster laten verzamelen. met zes jaar. Dus we kunnen opnieuw kijken of ze toch anders zijn misschien. Waarom zou dat een helbaby worden? Want de meest logische uh, weg lijkt me. Uh, iets is niet goed in de darmflora, baby heeft buikpijn, baby gaat huilen. Nou ja, als je niet de goede bacteriën in je darmen hebt. of een minder goede samenstelling, kan het zijn dat die bacteriën juist ja iets meer gas produceren of een kleine ontsteking... en dat dat ja, darmkrampjes uh, veroorzaakt. Maar ja. er zouden ook heel goed andere redenen kunnen zijn. Waren er ook huilbaby's die desal niet te gewoon alle darmflora precies op de plek hadden? Ja, we hebben natuurlijk die twee extreme groepen nu vergelijken. En er zijn natuurlijk wel andere oorzaken van uh, veel huilen. Dus bijvoorbeeld 5% van de kinderen weten we... dat ze koemelkallergie hebben, dus ja... Dus er kunnen ook sociaal-emotionele redenen zijn om veel te huilen natuurlijk. Maar er is een heel grote groep van houdbaby's... waar niemand weet waarom ze veel huilen. En dit zou een antwoord kunnen zijn. De volgende logische vraag uh, zou zijn... Van, moet je dan probiotica geven aan die kinderen... om, om de variëteit van darmflora wat te, te bevorderen? Ja. Dat werd u al gevraagd uh, door andere media. Ja. En u, u antwoordde heel voorzichtig daarop. Waarom? Nou, kijk... Uh... Dat lijkt het meest eenvoudige oplossing natuurlijk. Omdat probiotica zijn eigenlijk dezelfde bacteriën... dat de kinderen al in hun darmen hebben. En dat geef je wat meer mondeling. En ja, dan krijg je betere darmflora, zou je zeggen. Maar um, het is al bestudeerd bij oudere kinderen. Bij zes uh, weken oudere kinderen die huilbaby's waren. En daar werd het huilen 50% minder. Dus het is wel veelbelovend. Maar voordat je aan net geboren kinderen probiotica geeft... dan moet je ja, een voorzichtige, goede studie doen. Maar het kan toch ook geen kwaad, probiotica, zou je zeggen? Ja, maar toch de eerste keer dat je het bestudeert... in principe moet je het heel goed gereguleerd bestuderen... en kijken dat het echt geen kwaad kan. In principe niet, omdat het wordt ook aan uh, kinderen die te vroeg geboren zijn... Die krijgen vaak uh, darmproblemen en daar worden ook al probiotica gegeven. En die zijn nog minder rijp natuurlijk, die kinderen. Waarom zijn juist de darmen zo uh, belangrijk? En waarom hebben die ook zo jullie aandacht? Is er ook een bijzondere relatie tussen het emotioneel bewustzijn van het kind, als je het zo wil noemen, of tussen de hersenen en de darmen? Ja, er is een uh, wat ze noemen de brain-gut axis. Dat is de communicatie tussen de hersenen en de darmen. En die is al een tijd bekend dat dat een heel belangrijke communicatie is. Er zitten heel veel neuronen bij de darmen. Um, en um, in principe, uh, die bacteriën in die darmen... dat is nieuw bekend dat ze ook signalen afgeven aan de hersenen. En ze kunnen ook in diermodellen het gedrag... Be, uh, beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld er zijn muizen die zijn uh, opgevoed zonder bacteriën in de darmen. Dus in een steriele omgeving. En daar vinden ze dat die, het gedrag van die muizen anders is. Ze zijn bijvoorbeeld actiever en uh, minder angstig. Wat niet goed is voor een muis natuurlijk, omdat die kan opgegeten worden als die minder angstig is. Ze hebben ook een uh, hogere productie aan stresshormonen. En uh, nog opvallender is dat ze hebben slechtere korte termijngeheugen. Dus dan zie je dat uh, die beesten in die darmen... eigenlijk beïnvloeden het gedrag en de cognitie. En het meest interessante is dat als je die bacteriën, darmbacteriën, wel geeft aan die muis... dan die, zijn die effecten weg. Maar alleen heel vroeg in het leven. Als je die darmbacteriën later geeft, dan is het te laat... Maar dat, dat zou erop duiden dat de uh, oorzakelijkheid misschien wat ingewikkelder ligt dan uh, baby heeft last van maag, baby begint te huilen. Dan is er misschien ook een, een andere samenstelling van de stresshormonen of, of inderdaad ja. een andere emotionele gesteldheid. Ja, vandaar dat wij zeggen dit is geen causaal verband wat we hebben gevonden. Het kan een derde factor zijn inderdaad, het kan iets anders die gerelateerd is aan die uh, darmbacteriën. Die effect heeft op de hersenen bijvoorbeeld en huilgedrag produceert, ja stress of wat dan ook. U moet nog onderzoeken hoe het uh, verder zal gaan. Want u heeft alleen maar die, die hele pasgeborenen onderzocht. En jullie gaan nog kijken naar de volgende groep. Maar, maar durft u al een, een voorspelling te doen? Of, of een beetje te speculeren daarover? Nee, dat is echt te vroeg. De, de studies in de muizen, dat zijn echt van de laatste jaren... Die, Bijvoorbeeld die studie van uh, de, de korte termijn is zeer recent. En ik zou niet durven een muizen of resultaten van muizenmodellen, rechtstreeks aan de mens, uh, natuurlijk, uh, vertalen. Dus ik denk dat het te vroeg is. Maar ik denk dat het zeer boeiend is en zeer interessant is om te kijken of wij uh, verbanden kunnen vinden tussen die bacteriën in onze darmen en misschien ons gedrag. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen. Um... Zeggen dat volwassenen ook maar gewoon probiotica moeten, moeten slikken. Het kan geen kwaad. En kennelijk helpt het. Ja, bij veel volwassenen zijn er inderdaad uh, ja, aandoeningen en chronische klachten van de darmen. En die slikken inderdaad probiotica en het helpt. Dus ja, het kan geen kwaad in principe. Maar normaal gezien hebben mensen een evenwichtige darmflora, uh, darmmicrobiota. Dus je hoeft niet per se probiotica te slikken. Al met al nog, nog geen echte remedie, wel een, een doorbraak in het onderzoek naar de huilbaby. Heeft u, heeft u eigenlijk advies voor, voor ouders, want u doet veel meer babyonderzoek. Ja. Wat moet je doen als je, als je zo'n huilbaby hebt? Ja, en een van de kenmerken van huilbaby's is dat ze heel erg ontroostbaar zijn. Dus uh, het kan heel frustrerend zijn voor ouders die een kind hebben. Die Kijk, drie uur is de grens wat wij gebruiken, maar sommige huilbaby's huilen vier, vijf tot zes uur per dag het nou ja, advies dat wordt gegeven als het echt helemaal niet lukt om ze te troosten... is om ze even alleen te laten en even een ommetje gaan lopen. Omdat uh, we weten dat huilgedrag, niet huilbaby's per se... maar dat huilgedrag kan bij sommige personen zelfs agressie veroorzaken. Dus uh, ja, gevallen van uh, kinderen die geschud worden. Dus als je het echt helemaal niet meer ziet zitten... kan je beter een ommetje gaan lopen en het kind in een velig plek laten. En uh, Ja... Soms is het huilen gewoon niet te troosten. Of dus... gewoon een, uh, een slaapliedje natuurlijk. Slaap, kindje, slaap. Daar de baby. Of helpt dat niet? Ja, dat houdt bij heel veel kinderen. Bij de normale kinderen helpt wel natuurlijk uh, troosten en zingen en liedjes. Maar bij sommige kinderen ja, is het heel moeilijk om ze te troosten. Veel succes met het verdere onderzoek en uh, dank Carolina de Weert van de Radboud Universiteit in uh, Nijmegen. Dankjewel. Ja, bedankt. Terwijl wetgevers nog worstelen met het al dan niet toestaan van anoniem zaaddonorschap, namen een aantal onderzoekers vast de proeven op de som. Gewapend met een spateltje wat gedoneerd lichaamsmateriaal en het internet wisten zij namelijk de identiteit van de donor zonder al te veel moeite te achterhalen. Ze publiceerden hun bevindingen in een artikel in het toonaangevende tijdschrift Science en aan de telefoon nu emiritus hoogleraar klinische en forensische toxicologie Donald Uges. Goedenavond. Nou, want ik uh, ben net wakker geworden naar dat mooie liedje, slaapliedje wat u voor mij gezongen heeft. Nou, dat heeft dan precies de omgekeerde werking gehad. Maar uh, we zijn blij dat u wakker bent. Want, het, want we hebben een ingewikkelde kwestie die we met u willen pellen. Bent u geschrokken van, van het artikel? Of, want het was een nogal alarmerend uh, bedoeld artikel. Bent u ervan geschrokken? Nee, ik ben er niet zo van geschrokken. Je weet uh, tegenwoordig dat niks meer is uh, gesloten... Uh, uh, Overal kan men wel wat hacken of vinden. Of... En dit is eigenlijk een, een artikel wat gebruik maakt van uh, ja, wat we net bij Myanna Vaatstra hebben gebruikt. De uh, link van het uh, DNA van uh, grootvader, vader, zoon enzovoorts. Uh, dus in zoverre uh, was het wel voorspelbaar. Uh, het is alleen leuk dat het in de praktijk uh, uh, zo'n succes heeft gegeven. Uh, gehad wat, de hebben ze, wat hebben ze nou precies gedaan? Want ze hadden een spateltje, ze hadden wat gedoneerd lichaamsmateriaal... En, en verder hebben ze gewoon publieke informatie op het web gebruikt. Hoe kan je op basis daarvan iemands identiteit achterhalen? Nou, het is wat ik uh, uit het artikel van uh, Kimmerich uh, uit Berkeley uh, heb begrepen. Uh, zij maken uh, gebruik van uh, het DNA, het, het, het, althans... Uh, de mannelijke lijn, het, het eigen uh, Dat is. We uh, gaan ervan uit dat het eigen van uh, op de vadelijke lijn. Uh, eigenlijk constant is. Misschien één keer in de 6500 jaar. Uh, wat aangepast wordt. maar over het algemeen vrij constant is. En men gaat ervan uit dat de laatste uh, eeuwen. Uh, dat de achternaam het van, ook van vader en zoon gaat. Dus je hebt eigenlijk twee lijnen. Een alfabet, eh, 26-cijfer alfabet, wat wij hebben eh, als spreektaal. En het eh, vierletterige eh, alfabet van een DNA. En eh, toen hebben ze gekeken, kunnen we dat volgen? En dat lukte wel. Eh, als je maar wat meer details had natuurlijk. Dus niet alleen maar eh, ik weet het DNA, maar ik moet natuurlijk ook nog de, de, de plaats vinden uh, waar uh, het, het, uh, de donor vandaan komt. Ik moet de geboortedatum weten uh, van het, uh, het baby en wat meer gegevens. En eigenlijk is dat, zoals ik zeg, precies hetzelfde wat uh, in Friesland gebeurd is met uh, Marianne Vaatstra. En daar geef ik ook meteen de beperking van het artikel weer. Uh, dit... Kan in Amerika heel goed. Omdat, ja, a, er zijn nog niet zoveel. Uh, westerse mensen. Uh, zeg maar uh, 250-300 jaar. Uh, we hebben ook niet zoveel namen. Maar er is ook niet zoveel. Uh, verloop. Uh, in, in bepaalde delen van Amerika. net zoals dat wij dat in Friesland hebben. Maar als je het onderzoek in, in Amsterdam gedaan. of New York gedaan. Dan uh, was het waarschijnlijk toch uh, misgegaan. Want je moet je... een plek hebben waar mensen op hun op honk blijven zitten. Waar ze niet al te veel migreren. Maar, ja. maar, maar zegt zeg dit al met al dat als je uh, bijvoorbeeld wat wangslijm van het uh, babytje hebt... dat je daarmee de donorvader zou kunnen achterhalen? Of, of is dat eigenlijk veel te veel gezegd? Nou, hier, dan moet je ook... De, uh, kijk, je hebt twee dingen. Dat is ook bij het gerechtelijk onderzoek. Daar kun je het parallel stellen. Je hebt uh, een monster... Van een verdachte, je hebt monster uh, van de plaatsen ligt. Nou, dan zeg je, dat is een match. Maar in dit geval heb je dus uh, wel het monster van de baby, maar je moet het ergens mee matchen. Nou, uh, hoe doe je dat? Uh, je moet dus op een gegeven moment gaan kijken of ik een gelijksoort uh, database heb. Nou, die database bestaat dus eigenlijk uit de achternaam. Dat is dus eigenlijk de eilijn. lijn Uitgaande dat de kinderen niet de naam van de moeder nemen, maar van de vader. En je hebt natuurlijk uh, de, uh, de DNA van het monster. En die ga je dus een gegeven moment matchen. Dus op een gegeven moment zoek je uh, waar heb ik mijn, mijn DNA in zitten. Nou, uh, dat, dat ken ik, dat heb ik dus bepaald. En ik moet het ergens mee matchen. En ik moet het mee matchen met een relatief kleine groep. En een relatief kleine groep kan met de huidige computers en snelle uh, analyses misschien uh, 10.000 personen zijn. Uh, maar uh, er is er een beperking aan. Maar al met al blijft het moeilijk als je niet ergens het DNA hebt zien slingeren van degene die je zoekt. Nou, je moet twee dingen vergelijken. Als ik een, uh, uh, een, een foto van iemand heb. Nou kom ik er dan niet. Ik moet ook uiteindelijk een groep mensen hebben die op die foto letten. En uiteindelijk ga ik die foto matchen met degene die er het meest blijkt. Ja. Dus uh, ik kan niet alleen maar met een foto in mijn hand iemand vinden. Nee, in dit geval was wel schokkend dat uh, uh, heel veel mensen die hebben DNA afgestaan. Ik heb dat zelf ook ooit gedaan voor wetenschappelijk onderzoek. Ik dacht, ach, leuk, ik help die mensen een beetje. Hier heb je wat wangslijm, kan mij wat schelen. Ja. Uit dit artikel blijkt dat dat misschien toch niet zo veilig is... omdat die DNA-sporen gewoon op het internet te vinden zijn met alles, uh, uh, Ja, ik denk dat dit veiliger is dan uh, je gegevens op, op Facebook te zetten. Daar gaat het veel gauw om eens. En Dus je moet kijken, wat zet ik, maak ik publiekelijk en uh, hoeveel gegevens geef ik... en hoe uh, kan de klaar zijn, de gegevens, om door een ander opgepikt te worden. Maar je uh, wordt dus door de techniek ingehaald in, in dit geval. Als je vijf jaar geleden DNA afstond voor onderzoek, leek het nog onschuldig... maar inmiddels kunnen ze dat wel degelijk ja, maar, uh, aan je naam koppelen. Nee, Kijk eens naar de Tweede Kamer. Ik weet het goed dat toen in de 90 jaren... Uh, DNA werd uh, vrijgegeven voor forensisch onderzoek. Uh, toen was de Tweede Kamer te klein. Uh, want ja, men kon alles vinden. Uh, ziektes en, uh, en dat iemand uh, uh, psychogeen was... of, of, of uh, weet ik wat uh, voor nare afwerkingen. En, en nu zijn wij uh, in, in tien, een tien jaar verder... En nu roept hij zal de Tweede Kamer: ja, we willen namelijk het zichtbare uh, merken van een persoon hebben. Uh, we kunnen nu uit, uh, nagaan waar uh, deze persoon, aan wat voor streek van de wereld die komt. Uh, dus uh, we gaan ervan uit dat het DNA, zoals ik straks zei, één keer in de 6500 jaar. Uh, veranderd en dat de mensen ongeveer 160.000 jaar geleden ergens in Ethiopië ontstaan is. Dus we kunnen langzaam zien of het uh, melkdrinkers waren of broodeters of vleeseters, mm -hmm. of wat ook. Dus ik kan dus nu al van het DNA wat ik vind, van een, een persoon van u, uh, nagaan of uw voorouders uh, komen uit Azië of uit wat. Uh, Kortom, dan wat, u, wat u wilt zeggen is... Wat dus u wilt zeggen is, we worden, we worden ingehaald door de vooruitgang... en daardoor lijkt iets misschien privacybestendig... maar op termijn hoeft dat niet altijd zo te nee, zijn. Alles wat in het publieke domein komt, in, in, in een bepaalde vorm... is vroeg of laat, is dat uh, te achterhalen. En of het nou een hacker is, of het dus een Facebook is... of het is in dit geval uh, DNA-wetenschap, uh, als men echt het wil... Is dat vinden het ze je wel. Donald Ugges, dank u wel. Emirates hoogleraar klinische en forensische toxicologie. Dank u wel. U luistert naar Labyrinth op Radio 1. Zometeen gaan we het hebben over het verschil tussen de slapelozen... en de mensen die wel gewoon lekker doortukken. Uh, maar eerst even dit. Wetenschap in één minuut. bij het eerste paaltje begon ik. En dan ging ik zo met mijn metaaldetector zwaaiend... langs de bospadrand ging ik zo naar het, richting het zuiden. En op een gegeven moment... Uh, hoorde ik echt een heel hard signaal door de koptelefoon. Echt een, een knal. Gewoon een bwaap. Dus dan uh, een beetje van, nou, nu is het raak. Nu is het raak. Ik graf er zo een beetje omheen, gaf ik er naartoe, uh, Totdat ik dus zag dat ik... Uh, ja, inderdaad een soort blik had, dat uh, in een plastic zak zat geknoopt. Om eerlijk te zijn dacht ik in eerste instantie van, oh nee, niet weer. En dat komt, ik heb al eens eerder een uh, blik in het bos gevonden. En toen betrof het een uh, begraven huisdier. Ik, ik wilde het natuurlijk toch zien, dan is hier ga je het drijftje voort. En uh, toen heb ik het uh, blikje opengemaakt. En daarin uh, zat er dus, uh, tot mijn verrassing, zat er dus, uh, uh, geen uh, huisdier, maar uh, brieven.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 U hoorde archeoloog Jobbewijnen in een minuut, gemaakt door Frederik Melman. We gaan het hebben over slapeloosheid, want het is zo oneerlijk. De een valt als een blok in slaap, meurt de hele nacht aan één stuk door... en wordt ochtends wakker, fris als een pepermuntje. Oh ja, en dan heb je ook nog die andere groep, en dat zijn dan de slapelozen. Eus van Zomeren en zijn collega's van het Amsterdamse Slaaplab vonden een opmerkelijk verschil tussen goede slapers en slechte slapers. Een stofje in de hersenen. De grote vraag blijft natuurlijk: is dat de oorzaak of het gevolg van slapeloosheid? Goedenavond, Eus van Zomeren. Goedenavond, Pieter. Hallo. Wat voor stofje hebben we het eigenlijk over? Nou, het is niet zozeer een stofje, maar het is uh, wat we noemen witte stofbanen. Dus, uh, dat zijn zeg maar de snelwegen die uh, ver afgelegen zijn. Uh, delen van de hersenschors met elkaar verbinden. Zorgen voor uh, snelle communicatie. Eigenlijk de, de snelwegen van het brein. Uh, dat noemen we witte stofbanen, dus vandaar het woord stofje. En wat uit het onderzoek bleek, is dat uh, degenen die eigenlijk betere of snellere snelwegen hebben... dat zijn de mensen die uh, meer het profiel hebben van diepe slapers... die moeilijk wakker te krijgen zijn als er een uh, deur slaat of een uh, geluidje is of uh, iets aan de hand... Jullie bestuderen uh, mensen die slapen in het lab. Zie je meteen het verschil tussen een slapeloze... en iemand uh, die gezegend is met de goede nachtrust? Nou, dat valt uh, nog heel erg tegen. We zitten echt helemaal aan het begin van het begrijpen daarvan. Uh, slapeloosheid is nogal uh, veronachtzaamd. Ik uh, wil zeggen, er zijn veel mensen die denken van... nou ja, een slapeloze moet eigenlijk gewoon maar uh, ophouden met zeuren... en lekker naar bed gaan en een goede nacht maken. Dan komt alles wel weer goed. Zo simpel is het niet... Een van de problemen is dat uh, als je op een standaard manier uh, het, het, uh, de hersensignalen meet, het ERG zoals we dat noemen, dan lijkt het heel vaak alsof er niets aan de hand is met deze mensen. En ja, dat draagt natuurlijk niet bij tot uh, acceptatie van deze problemen. Ik wil daar uh, tegen inbrengen dat uh, die methode, met uh, twee draadjes de hersengolven meten, uh, dat is een ontzettend oude methode die 60 jaar oud ondertussen. Uh, we noemen dan sommige signalen noemen we slaap en andere signalen noemen we geen slaap of lichte slaap. Maar eigenlijk weten we niet goed hoe dat dan zit. Uh, dat betekent de communicatie tussen de verschillende delen van de hersenen. Nou, de slaap dat... is veel complexer dan we tot nu toe onderzochten. Dit zou nog wel eens een, een sleutel kunnen zijn, die, die uh, witte hersenstof. Die, ja, die, de, die snelweg ik, ik, van het brein. Ik zie het zelf als een puzzelstukje. Uh, wat we met mijn team doen is uh, proberen heel systematisch uh, door verschillende mogelijkheden te lopen. Van wat kan er nu aan de hand zijn? Wat onderscheidt slechte slapers van diepe slapers? Uh, en daar proberen we dan de, de meest geavanceerde neurowetenschappelijke methode voor te gebruiken. We maken hersenscans en uh, we meten het slaap-EEG met uh, meer dan 250 elektrodes in plaats van met twee elektrodes. We doen er ook complexe analyses op. Het is uh, niet altijd makkelijk. Maar dat helpt ons wel begrijpen dat we... We kijken naar een, een, een ja, tipje van de sluier of een puntje van een ijsberg. Er is echt iets aan de hand. Uh, er zijn dingen in het brein die maken dat je het risico loopt... om een lichte slaper of een diepe slaper te zijn. Of zelfs een slapeloze. Maar in het geval van die witte hersenstof... is dat dan uh, de oorzaak van de slapeloosheid... of een gevolg van de slapeloosheid? We waren in eerste instantie van uitgegaan dat dat uh, aanleg is. Mensen verschillen nu eenmaal in hoe hun brein is aangelegd. Ja, dat is ook gedeeltelijk uh, genetisch bepaald. Dus dat, dat krijg je mee van je vader en je moeder. Um, de laatste jaren, dus dat, dat is eigenlijk dat is een waarschijnlijke verklaring. Um, maar de laatste jaren zijn er ook wat aanwijzingen dat uh, specifieke hersenactiviteit... de aanmaak en het onderhoud van de witte stofbanen ook kan bevorderen. En het soort hersenactiviteit... wat tijdens slaap optreedt... tijdens diepe slaap... is nu juist zo'n soort activiteit... die dat zou kunnen bevorderen. Dus uh, we kunnen niet uitsluiten... maar nu ook nog niet echt zeggen... van dat is aan de hand... Dat diep slapen ook bevorderlijk is voor het onderhoud van de snelwegen. Het kan dus eigenlijk allebei zijn. Als iemand niet diep slaapt, dan wordt hij van het minste of geringste uh, wakker. Dat ja, zou ja. misschien ook een, een aanleg kunnen zijn. Dat de een zich wat geruster voelt op de omgeving en de ander wat angstiger is en daardoor zich sneller uit de slaap laat schrikken. Ja, ja dat zou, en daar zijn ook, uh, er zijn ook verbanden tussen. Dat, dat is iets wat we bijvoorbeeld met het uh, slaapregister meten. Uh, wat onderscheidt nu diepe slapers van, van lichte slapers en wat onderscheidt slapelozen? Uh, het, het is niet zo dat je alleen een, een lichte slaper bent. Er zit een heel pakket van andere uh, eigenschappen aan. En dat proberen we ook beter in kaart te brengen via internet. Dat is, is eigenlijk, we zien dat als een van de belangrijkste stappen die we op dit moment aan het doen zijn. Uh, het is wat. Eenvoudiger, dus we leggen mensen niet in de scanner, uh, we, we meten niet 256 kanalen EEG gedurende de nacht, maar we verzamelen heel veel subjectieve gegevens van mensen. Dus uh, persoonlijkheidsgegevens, stressbestendigheid, hoe ze sliepen als kind, hoe ze nu slapen, noem maar op. Inmiddels doen zo'n 13.000 mensen daarmee en die vullen met enige regelmaat vragenlijsten in. En we kunnen met statistische methoden kunnen we daar een subgroep uit definiëren. Dus het kan heel goed zijn dat er een bepaalde groep slechte slapers is, uh, die ook wat gestrest zijn, en dat daar in een bepaald hersengebied iets aan de hand is. Maar dat wil niet zeggen dat er ook niet een andere groep slechte slapers kan zijn. Ja, misschien zijn die normaal er... niet gestrest zijn. En, en die om een hele andere reden in het brein slecht slapen. Nou, dat is de, de zeg maar, de grote toch dat we nu achteraan zitten, met hulp van, van uh, vele Nederlanders. Stel dat jullie uh, een oorzaak of de oorzaak vinden, wat is dan uiteindelijk de hoop? Want uh, slaapmiddel bestaat al of hopen jullie nog op een, op een veel beter medicijn? Nou, slaapmiddel bestaat al. Ik denk dat iedere slapeloze je kan vertellen dat uh, ja, zo'n benzo, zoals dat heet, of een, een z-drug, dus dat zijn dan de, de, de medicijnen die met een letter Z beginnen, Um, goed, dat kan prettig zijn, want je bent even knock-out, je bent even niet bewust van dat je slapelozer bent. Maar op lange termijn werkt het niet zo fantastisch. Je wil eigenlijk steeds meer ervan om, om uh, door te kunnen slapen. Soms helpt het je in slaap te vallen, maar ben halverwege de nacht toch weer wakker. Uh, dan hebben we ook nog de, de cognitieve gedragsbehandeling. Je doet het ook redelijk goed. Maar hoe je het ook bent of verkeerd, uh, deze verbeteringen die lossen we meestal niet alles op. Mensen zullen niet zeggen: van, Nou, ik was vroeger was ik een verschrikkelijke, ernstige, slapeloze. En ik ben nu zo'n fijne, diepe slaper. Dat komt wel eens voor, maar dat is heel zeldzaam. Meestal zeggen mensen: van, Nou, ik, ben, ik, ik weet nu dat ik een lichte slaper ben. Ik heb wat gereedschap om te zorgen dat dat niet uit de bocht vliegt. En dus die behandeling is heel erg nuttig. Maar mensen worden nog niet echt een hele makkelijke, diepe slaper. Het is nou, niet de, al, niet al, de, al, de echte al. oplossing al met al. Nee, onze, onze hoop is dat als we. Uh, specifieke profielen van wat is er in het brein aan de hand... bij welke slapelozen. Zodra we dat hebben, kunnen we ook gaan kijken naar uh, methoden om het beter te krijgen. Eus van Someren, dank u wel. Neuropsycholoog en slaaponderzoeker verbonden aan het Herseninstituut in Amsterdam. En mensen die mee willen doen aan slaaponderzoek... Die kunnen zich daar nog voor aanmelden bij het slaapregister. Dat kunt u zien op onze website wetenschap24.nl. King, I feel the earth move under my feet. In de rubriek Post kunt u terecht met een vraag: Kan van alles zijn: iets waar u al een hele tijd mee rondtypt. Waar u antwoord op zocht, mail het ons labirint. Wat komt er daarna ook weer? Oh ja, VPRO.nl. Labirint@vpro.nl. En de vraag is deze week gesteld door Timo. Goedenavond. Ja, dag Pieter, met Timo. Wat was, wat was jouw vraag ook alweer? Uh, ja, ik had gemeld naar labriantradio.nl. Of, uh, uh, want uh, met fossiele brandstoffen is het helemaal misgegaan met CO2. Dus ik dacht, nou, schaalvergroting levert wel economische voordelen op... maar ook natuurkundige nadelen. En ik uh, hoorde laatst iets over geothermie. En ik denk, als we nou met ze dadelijk 10 miljard mensen allemaal uh, aardwarmte gebruiken om energie op te wekken... gaan er dan niet natuurkundig een heleboel dingen mis op termijn? Een hele goede vraag, want dingen hebben altijd nadelen. Zeker als het over energie gaat. Victor van Heker is van het platform Geothermie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zitten er eigenlijk nadelen aan, aan aardwarmte? Stel dat iedereen zou overschakelen op die, op die aardwarmte. Zitten er nadelen aan? Raakt het bijvoorbeeld op? Ja, nou twee vragen eigenlijk. Zitten er nadelen aan aardruimte? Absoluut. Tweede vraag. Uh, gaat het opraken? Nou, nee. Het korte antwoord is nee in ieder geval. Het korte antwoord is nee. Het raakt niet op. Er is genoeg van. Wat zijn de nadelen dan? Nou, de nadelen is dat het boeren is een godstoffelijke uh, uh, activiteit. Het vergt een uh, vrij grote boertoren. Het uh, maakt lawaai voor de omgeving. Het gaat ook 24 uur per dag door. Het, eh, voor de omwonenden is de geruststelling eh, dat de investeerder in het boerproject ongeveer 50.000 euro per dag betaalt voor de boertoren en de crew. Dus eh, die zal er ook op toezien dat dat ding niet eh, daar eeuwig blijft staan, zou ik maar zeggen. Eh, maar eh, om eh, nou eh, met het grootste nadeel te beginnen, het, het boeren zelf is best wel een project voor de omgeving. Juist, en het, het is veel gedoe en het duurt even voor je er bent en het kost een hoop geld. Maar ja. je zou ook zeggen, nou ja, stel dat iedereen het zou gaan doen... dan kwamen er allemaal buizen naar het uh, niet zozeer het binnenste... maar toch het uh, vrij ver naar binnen van de aarde. En dan voeg je toch ook weer koud toe aan, aan dat binnenste van de aarde. Ja. Heeft dat geen nadelen? Nee, eigenlijk niet. Uh, ik uh, was gewaarschuwd voor de telefoontje, dus ik heb het even opgezocht... Het is zo dat de warmteflux uit de binnenkant van de aarde is ongeveer 42 miljoen eh, kilowatt. En, en dat wil zeggen eh, dat is orde van grootte hetzelfde als 42.000 kerncentrales eh, van een gemiddelde omvang... die voortdurend die warmte eh, uitstralen. Kortom, er is, er is nog wel wat... Dat zou ik bijna zeggen. Timo, um. ben, jij, ben jij gerustgesteld? Nou ja, ik hoop dat die meneer inderdaad daar voldoende verstand van heeft. Maar ja, ik maak me inderdaad zorgen dat we niet over honderd jaar zeg maar, met een hele koude aarde zitten à la Mars. Maar ik, ja, ik hoop dat dat inderdaad niet zo is. En voorlopig ben ik inderdaad wel gerustgesteld, ja. Nou, dat is mooi. Victor van Heekeren, dank u wel. En uh, Timo, ook dank voor het, uh, voor het stellen van deze vraag. Voorlopig dus geen zorgen voor het afkoelen van de aarde. We hadden nog een andere vraag. Uh, een luisteraar die wilde weten waarom de magnetron alleen maar een warme stand heeft... en waarom het niet lukt om met de magnetron iets af te koelen of zelfs te bevriezen. Nou, Voor het antwoord bewandelde onze verslaggever Annemieke Smit de meest voor de hand liggende weg. Zij stopte haar cavia aan de magnetron.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 een tegenvaller. In de strijd tegen Alzheimer. De Amerikaanse overheid heeft gedreigd. een groot aantal medicijnstudies naar de ziekte van Alzheimer stop te zetten. De patiënten die aan de proef deelnamen kregen minuscule, onmerkbare bloedingjes in de hersenen. Alzheimer-onderzoeker Jeroen Goos promoveert binnenkort. op die mini-bloedingen. En hij denkt dat juist daar de sleutel ligt. naar het begrijpen van de ziekte. Welkom in deze. Wat is er allemaal aan de hand met die, met die proef voor die medicijnen? Want het werd nogal groot gebracht. Een, een financieel debakel. Een grote terugslag, euh, nou ja, een grote koppen. Wat was er nou eigenlijk allemaal aan de hand? Um, ja, de eerste terugslag, um, dat was al een tijdje geleden, dat was eind 2010. Um, ja, toen kwamen we er toch achter dat, uh, dat er toch wat bijwerkingen zaten aan de uh, ja, nieuwe therapie tegen Alzheimer. Um, wat we proberen te doen is uh, mensen inenten met een, uh, een monoclonaal antilichaam. Zodat het amyloïd, dat is het, het boosdoener eiwit bij de ziekte van Alzheimer... wordt afgebroken en uit de hersenen wordt getransporteerd. En je kunt het je zo voorstellen dat um, ja, je hebt plaks tussen de hersencellen. En als je die afbreekt en uh, ja, uit de hersenen transporteert... de ja, belangrijkste route is langs de vaten. En dat is eigenlijk het volgende station waar uh, dat vastloopt. En uh, ja, daar geeft het ook weer opstoppingen. En dan kan het uh, ja, ervoor zorgen dat de vaten uh, broos worden en gaan lekken. Dus er kan vocht uittreden, maar ook die microbloedingen. En dat, uh, ja, dat, dat zou weer een groot uh, probleem kunnen zijn. Het volgende probleem. Want dat was eerst waar iedereen op hoopte dat, uh, dat het de oplossing zou, zou bieden. Dat, dat zijn die ophopingen van eiwitten. Gewoon, mm -hmm. gewoon uh, ja, dikke klonten uh, langs de hersenen. Die vonden ze bij Alzheimer patiënten. Dus de gedachte was, nou ja, vind iets wat, wat die eiwit uh, ophopingen weghaalt. En we zijn er vanaf. Dat blijkt dus een beetje te simpel gedacht. Zeker. Um, het ligt namelijk toch wel wat ingewikkelder. Want... De gedachte is dat juist die uh, eiwitophopingen... dat het vrij vroeg in het uh, proces al plaatsvindt. Dus het is een heel... Uh, ja, eigenlijk De start, en de belangrijkste hypothese voor Alzheimer... is de amyloïd-cascade-hypothese. Dus het begint met uh, ophoping van het eiwit. En daarna komen er allerlei gevolgschade. Dus uh, ja, communicatie tussen de hersencellen gaat mis. De uh, hersencellen gaan uiteindelijk dood. En dan krijg je de gevolgen van Alzheimer... Um, en we weten uit uh, ja, allerlei onderzoek dat, dat amyloïd eigenlijk al ophoopt... Um, zo'n 15 tot 20 jaar voordat mensen klachten krijgen. Dus als je mensen die al een tijdje klachten hebben... en uh, zelfs de ziekte van Alzheimer al hebben... dus met heel veel late gevolgschade al in de hersenen... als je dan de ja, mogelijk de oorzaak of een van de, van de vroege verschijnselen gaat aanpakken... Um, ja, dan pak je wel het, het begin aan. En ik heb ooit de vergelijking gehoord. Als je uh, een, een, een fietsband hebt en je, je rijdt hem lek en je haalt de spijker eruit. Dan kun je nog steeds niet rijden. Want dan is er al ja, zoveel schade dat je niet meer door kunt rijden. En zo is dat mogelijk bij, uh, bij Alzheimer ook. Dus, dus je moet eigenlijk nog vroeger in het uh, proces uh, zien te komen. Ja, en... Die, laten we het zo over die, die, die bloedingjes hebben. Want in dit geval zijn ze verklaarbaar. Je, je voert heel veel eiwitten in een korte tijd af via de bloedbanen. En dat kunnen die bloedbanen niet aan. Dus kun je kleine wondjes uh, mm -hmm. krijgen eigenlijk. Ja. Um, al vroeg in het leven kunnen mensen een soort minuscule hersenbloeding krijgen. Waar je niks van merkt. Waar je nooit enig gevolg van hebt. Mm -hmm. Maar die later misschien wel kunnen leiden of het verschil kunnen maken tussen iemand met of iemand zonder Alzheimer. Hoe moet ik me dat voorstellen? Um, ja, het, het is niet zo dat iedere patiënt met Alzheimer ook die microbloedingen heeft. We zien het ongeveer in een kwart van alle Alzheimer patiënten. En um, ja, het, het, het draagt uh, mogelijk bij aan de, aan de uitingsvorm. We hebben dat gevonden in uh, het, uh, ja, de eerste studie uh, van, mijn, uh, van mijn proefschrift dat uh, mensen met veel van die microbloedingen... dus ja, waarschijnlijk veel eiwitophoping in de vaten... dat die toch uh, dementer bleken dan uh, patiënten zonder die microbloeding. Um, Hoe kun je dat uitvinden of iemand op jonge leeftijd zo'n microbloeding heeft gehad? Um, dat kun je vinden door een uh, MRI-scan te maken... die heel gevoelig is voor uh, bepaalde magnetische eigenschappen. En... Um, ja wat, er, uh, wat je aantoont is eigenlijk het signaalverlies door uh, oude bloedresten. En uh, zoals u misschien weet zit er in uh, bloed zit er, uh, hemoglobine. Dat zit in een rode bloedcellen en dat is een, een ja, metaal uh, met magnetische eigenschappen. Dus dat is wat je vindt. Dus dat, dat uh, metaalresten langs de beschadigde vaten. En dat geeft een signaalverstoring uh, op de MRI. En dat uh, resulteert dan in, in zwarte puntjes. Zwarte puntjes. Je, je, je vindt gewoon zwarte puntjes in iemands hersenen. En dat zijn eigenlijk de sporen van, van kleine bloedingen op jonge leeftijd. Ja, jonge leeftijd. Uh, het, het vervelende is. Je weet niet wanneer ze zijn opgetreden. Je merkt het niet en er staat ook geen, uh, staat ook geen datum bij. Um, het wordt wel aangenomen dat. Uh, en dat, dat zien we ook uit bijvoorbeeld uh, bevolkingsonderzoek. Bijvoorbeeld de Rotterdam scan uh, die, die volgt mensen vanaf middelbare leeftijd van, van 50 tot, uh, tot 80. En dan zie je heel duidelijk een toename in het uh, voorkomen van die microbloedingen. met het stijgen van de leeftijd. En. Ja, van, van jonge, echt jonge leeftijd. Uh, weten we niet zo goed. hoeveel de microbloedingen optreden. Maar het is vooral iets wat, uh, wat. echt met het stijgen van de leeftijd. Uh, ernstig toeneemt. Is er al iets te zeggen over hoe. Uh, microbloedingen later gaan leiden tot, tot Alzheimer? Wat er gaat haperen in het brein. naar aanleiding van die bloeding. waardoor je later vergetenachtig wordt? Um, ja, dat is. dat is moeilijk. Uh, ja, er zijn mensen die denken dat uh, die microbloedingen langs de vaten... dat geeft toch uh, ook weer allerlei ontstekingsreacties. Dus chronische opruimreacties, wat weer extra schade kan geven. Um, dat zou een direct effect kunnen zijn. Maar het kan ook zijn dat die microbloedingen... eigenlijk alleen maar een, een marker zijn voor de onderliggende vaatschade. Dus dat ze uh, niet zozeer uh, leiden tot Alzheimer. Maar dat ze ja, geassocieerd zijn met dat, uh, dat Alzheimer-eiwit is dat er wel een, een samenhang is, maar dat ze niet direct tot, uh, tot Alzheimer leiden. Heel veel vragen, want je zou willen weten hoe ontstaan die bloedingen. Wat zijn de gevolgen op korte termijn? Kun je iets doen tegen die bloedingen? Kun je ze op, op, uh, op het moment zelf herkennen of kort daarop? Kun je de, de schade misschien nog herstellen? Uh, kun je aan de hand daarvan misschien een medicijn uh, ontwikkelen... dat het nog doet wanneer iemand al Alzheimer heeft? Kortom, mm -hmm. duizenden vragen. Jij gaat promoveren. Wat, welke vraag heb jij gekozen? Uh, ja, we zijn uh, eigenlijk begonnen. Ja, in drie thema's hebben we gekeken. Dus de, de betekenis van die, uh, van die microbloedingen. Uh, want we zagen ze vaker bij mensen met Alzheimer... dan uh, mensen van dezelfde leeftijd die gezond zijn. Uh, dus je vraagt je af, ja, wat, wat heeft dat te betekenen? Uh, hebben ze een bijdrage bij dementie? Ja, mogelijk. Uh, het is niet zo dat mensen met microbloedingen sneller achteruit gaan. Dat vonden we dan weer, dan weer niet. Um, en verder hebben we gekeken naar het optreden van uh, microbloedingen, dus het, het ontstaan van nieuwe microbloedingen uh, in een tijd van twee jaar. En dat bleek bij ongeveer 12% van de patiënten, die kregen één of meer nieuwe microbloedingen. En uh, ja, bepaalde risicofactoren daarvoor zijn... Uh, ja, risicofactoren voor hart- en vaatziekten, dus bijvoorbeeld hoge bloeddruk en roken, dat zijn hele bekende uh, risicofactoren die uh, ja, ook bijdragen tot het krijgen van nieuwe microbloedingen. Kortom, de, de, de tips die je al krijgt tegen hart- en vaatziekten, die zouden ook wel eens tegen Alzheimer handig kunnen zijn. Ja, het, uh, alles wat goed is uh, voor het hart is waarschijnlijk ook goed voor de hersenen. Um, en ja, er zijn steeds meer aanwijzingen dat dus al die dingen, uh, die vasculair risicofactoren, ook uh, diabetes is, uh, is nu weer, uh, weer hot, kan allemaal ja, bijdragen aan, uh, aan de ziekte van Alzheimer. Het lijkt erop dat wij als samenleving uh, een beetje op een ijsberg afvaren... wanneer het gaat over, over Alzheimer. Want uh, de schattingen lopen nogal uiteen. Het, het hangt er ook vanaf of je optimistisch of, of pessimistisch inschat. Maar het ziet er naar uit dat, dat wij, uh, hoeveel is het ook weer over 50 jaar, ik geloof, 800.000 Alzheimer-patiënten in Nederland hebben. Ja, dat, dat zou wel kunnen. Ik geloof dat we er nu uh, een kwart miljoen ongeveer hebben zijn de schattingen. En ja, dat is een beetje afhankelijk van of je optimistisch of pessimistisch kijkt. Maar uh, in 2040 zou dat aantal verdubbelen. Dus in 2050 zou dat uh, ja, misschien wel tegen de 800.000 uh, aan kunnen komen. Ja. Hoe kan je dat als samenleving opvangen? Dat is misschien niet een vraag die ik, die ik aan jou als onderzoeker moet stellen, maar het is wel iets wat je je afvraagt. Ja, zeker. Want dat, dat is een, een enorm probleem. Niet alleen uh, ja, vanuit uh, medisch oogpunt, maar ook de, puur de zorg en de opvang en ook economisch. Want uh, we hebben niet alleen steeds meer ouderen en een enorme vergrijzing, maar de uh, werkende bevolking wordt ook steeds kleiner. En uh, je hebt ook indirecte uh, gevolgen. Dus mensen die uh, moeten gaan mantelzorgen, bijvoorbeeld, die daardoor uh, ja, arbeidsverzuim hebben of minder kunnen werken. Dus het, uh, ja, het belooft een uh, gigantisch probleem te worden als er geen... Uh, als er geen therapie komt. Gelukkig is er altijd nog de wetenschap die met oplossingen kan komen in dit soort uh, uh, gevallen. Uh, even terug naar waar we mee begonnen. Want uh, het leek een grote doorbraak uh, dat je dat eiwit kan opruimen... Mm -hmm. daarmee uh, de Alzheimer kan remmen. Zie jij daar nog steeds um, hoop voor? Is er een manier om dat eiwit op te ruimen zonder die bloedingen te veroorzaken? Um, ja, er zijn uh, verschillende van die, uh, van die moleculen, er zijn uh, verschillende fabrikanten. En die hebben uh, ja, die middelen zo selectief gemaakt dat er uh, minder bloedingen ontstaan. Dus dat er ook minder uh, heftige immuunreacties optreden. Um, en dan nog is de vraag, als je geen bijeffecten hebt... Uh, stel het is helemaal veilig... Uh, bereik je met alleen het opruimen van het amyloïd... waar we het net al over hadden... bereik je daarmee dat de patiënten ook uiteindelijk... minder of niet dement worden. En dat is op dit moment... Uh, dus we, we kunnen het opruimen, dat eiwit. Dat zie je ook op scans. Maar of de patiënt daar uh, ja, beter af mee is op dit moment... dat is, dat is nog onduidelijk. En de, de studies uh, gaan steeds verder, uh, worden steeds verder vervroegd, om te kijken of je in hele vroege uh, gevallen, als je, als je echt vroeg begint met behandelen, het uh, kunt voorkomen die verdere gevolgschade. Dus het is dan maar de vraag of uh, wanneer de ziekte eenmaal is ingetreden, je het wel Kunt afremmen met symptoombestrijding zoals, zoals het opruimen van die eiwitten. Ja, waarschijnlijk uh, als de ziekte eenmaal is opgetreden, ben je, ben je te laat. Uh, en ja, zul je dus eerder moeten, moeten beginnen. En ook uh, ja, de alle andere risicofactoren, waar we het net over hadden, de vasculaire risicofactoren. Uh, want dat lijkt toch ook een bijdrage te geven aan de klachten. Uh, die zo goed mogelijk te managen. En tegelijkertijd uh, proberen of je ook de oorzaak van die ziekte met die eiwitten vroeg kunt aanpakken. Kortom, uh, het advies is, uh, let goed op je bloedvaten. Want uh, als het te laat is, dan is het tot nu toe nog gewoon te laat. Zeker. En dus ook uh, stoppen met roken is ook een uh, goed Absoluut. advies. Ja. Nu zijn alle rokers nu alweer vergeten wat ik zei. Stoppen met roken, nog een keer. Jeroen Goos, dankjewel. je Alzheimer onderzoeker aan het VU Medisch Centrum uh, in Amsterdam. En succes met de promotie op uh, 3 februari. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en vorige uitzendingen kunt u vinden via onze website w24.nl. Reacties op de uitzending zijn welkom via labyrinthradio.nl. Volgende week zijn we er weer, zelfde zender, dezelfde tijd. Straks op deze zender het journaal, daarna Holland Dok Radio. Ik dank u voor het luisteren. Nog een hele fijne avond.